Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Godse Groeven, editie 106. Met Marielle te gast. Oeh, Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dirk, ja, we zijn ik, terug. Ja, het, het is weer zover. Vakantie is voorbij. Ja. Uh, we zullen het zo gaan hebben. Uh, over de vakantie kan. Nee. Maar uh, er nee, is niemand wezen. op te wachten, nee. denk ik. Over de nabije toekomst. Ja, en wel de toekomst uh, Komend weekend. in dit weekend. Ja, ja. Uh, aanstaande donderdag de pre-show en dan vanaf vrijdag start het officiële festival Down the Hill. Uh, in uh, het, het, het schone Vlaamse dorpje Aarschot. In België? Ja. Oh ja, Vlaamse zijn ja. Ja. ja. ja. Daar hebben wij zin in, volgens mij. <laughs> ja, yes. zit je nou zit je, zit je nog met nou te, te lachen en te kijken: is er iets of zo? Nee? Zie je iets aan mij? Nee. nee. Ik wel. <laughs> ja, zie ja, jij wel iets aan mij? Nee, maar. je baard is veel langer. Wil je ah, ja, maar ja. laten staan, hè, voor Down the Hill? Nee, je nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat had met uh, Movember te maken, denk ah. ik. ik. Wanneer was jij dan hier? Voor, met... Zonnekwip. Uh, had ik toen geen baard? Nee. Had ik toen een snor? Ja. Oei, ja, dat kan. Ja. Ja, nou heb het paard. ja. Nou, hij ken ik helemaal niet meer. Nee. nee. Sam straks ook niet. Een rare man. Hé, hey, maar uh, Down the Hill, voor, voor de luisteraar die het niet kent. Mariel. Ja, hè? Wat voor festival is dat? Da Down the Hill is um, echt nou, een van de laatste pareltjes in uh, stoner, uh, psychedelische, gus, muziek. Klein, DIY, uh, maximaal duizend mensen. Ja, is gewoon fantastisch. Het is gewoon, de line-up is altijd goed. Ook altijd wel een wat onbekende bandjes erbij, maar ja, het is gewoon, ik ga er al, uh, ik zat net te tellen, zijn zeven edities, ik ben er bij zes geweest. Juist. Het is altijd goed. En het is ontstaan nadat Yellowstock te geel gestopt was. Ja, ik ben zelf, uh, want uh, dat was in 2017 denk ik. Ja, dat was de laatste. En ik, ik... heb in, nee, volgens mij in 2018. Want ik heb in 2018 die flyer gekregen voor oh, ja. de editie van 2019 van Down the Hill. Toen dacht ik, oh, dan ga ik ook eens kijken. Ja, uh, en twee podia. Ja, dat is niet altijd geweest. In het begin was het één podia. Heb ik, uh, dat heb ik ook uh, uit de. Uh... Uit de aantekeningen van... Ja, dat klopt. Huh? Alleen de houten, houten podium. Dat ze zelf gebouwen. En pas de laatste drie edities echt met twee uh, podia. Met dus uh, extra podium achter op de wei. Juist. Afgelopen jaar was dat een opblaaspodium. Dat vond ik wel uh, apart. Ja. Zo'n opgeblazen... Als het werkt ja. dan werkt. Het ik he. dacht van, we uh, gaan dadelijk met z'n allen het springkussen in. Nee. <lacht> dat is band. mij niet opgevallen. Dat nou, was, was zo'n op, ja. zo opblaasboog zo. Ja, wel handig natuurlijk. Dat heb je zo opgebouwd. Beetje, beetje lucht erin en staat. Ja. die uh, paddenstoel ook wel mooi? Oh, die, uh, dat kunstwerk, ja. Uh, en er was ook zo'n uh, soort, uh, soort van, uh, ja wat is het, was het een, uh, een lichaam, een corpus of zo, had iemand ja. ook gemaakt. Een astronaut. Dat een astronaut. Ja, nou, dat vond ik. Bij, in. Maar die hebben we bij Cosmotron gezien, hè, die astronaut. <laughs> dat <droomst>. was vorig <laughs> jaar. Nee, er kwam <laughs> iemand toen op podium, Oh ja. bekleed als, uh, als alien. Als alien uh, ja, voorbij, ja. Dus, uh, oh. maar goed. Uh, Klein festivalletje, twee podia, je mist helemaal niks. Uh, down the hill, uh, de naam is gewoon letterlijk, gewoon, je moet de berg aflopen naar het festivalterrein om de bandje te gaan zien. En dan is het terrein ook nog zo ingedeeld, ja, het blijft aflopen, dus het podium staat eigenlijk nog verder naar beneden, dus waar je ook op het terrein staat, je de band altijd. Dat vind ik ja. wel echt, uh, echt te gek. Uh, uh, uh, het enige echte grote gevaar op dat festival is Chimé Blauw van de Tap. Althans, dat was vorig jaar. Ja, <laughs> dat We hebben meteen vanaf gesproken eentje. Ja, <laughs> en toen ging het ook al meteen mis. Ja. Dus uh, ja, en verder kristal van de Tap. En uh, groot kampvuur. Kan ik me ook nog wel herinneren. Heerlijk is dat. Nou, en dit jaar is vast, vast uh, kampvuur. We hebben één jaar uh, geen kampvuur gehad omdat ze droog was, mocht het niet? Oh, ja. Maar dat is jammer. Dus het moet wel uh, met kampvuur. Ja, absoluut. Uh, zullen we eens kijken of er, uh, welke, welke bandjes er allemaal staan? Ja. Uh, het begint trouwens op donderdagavond dan is er een pre-show. Ik heb nog wat info over gekregen van iemand die daarmee heeft helpen opbouwen. Sam, die we hier wel vaker te gast hebben. En die stelt dat je daar met, vanaf het uh, campingterrein van uh, het festival uh, met het pendelbus naartoe kunt. Maar dat je wel online even een ticket moet kopen. Uh, 10 euro online en 15 euro aan de deur. Want uh, het is een dorp verder, volgens mij. is yes, in Diest. In Diest, ja. Het is wel lachen, hoor, want je gaat met z'n allen in de bus. En dan een beetje ja, een soort schoolreisje gevoel ja, is. Dat ook. is dan meteen helemaal top dan, denk ik. <laughs> ja, ja. Ben jeugdhuis daar, ja, De Tel in Diest, ja. Uh, daar speelt uh, uh, als hoofdact Papangu uit uh, Brazilië, prokrok, avant-garde metal. Ja. Uh, met in het volprogramma Witch Piss, uh, recht toe recht aan stoner uit Mechelen, zoals Sander hem opschrijft. Ja, ik uh, vrees dat ik dat niet redde, maar... Uh. Op donderdag? Ja. Dat mag jij nog niet... Uh, dan, dan, dan, dan kan, nee. Ja, ik ook niet hoor, ik zeg wel eens, dus, dat mag jij niet, maar dat kan ik ook ja, niet. Ja, mag dat ook niet. Dan mag ja. ook niet. Ja. En dan op vrijdag, volgens mij heb jij de eerste, eerste act meegenomen, Mariel. Ja, Apex 10, Belgische band, of uit Luik komen ze. Um, ik heb uh, hier een versie waar mijn tekst niet in staat, dus ik moet het even uit mijn hoofd. No. Ik, ik, kijk, ik doen doe nog even improviseren. Oh, ja. Kun je erbij? Zo. Ja. So. Echt goede radio dit. Ja. Een instrumentaal power trio uit uh, Luik 2021 opgericht. Ik vind, uh, zij zijn altijd improviserend. Heel erg psychedelisch, maar ook wel uh, ja, best wel wat uh, bastone elementen erin. Dus een mooie balans tussen heavy en trippy. Uh, geluidse elementen hebben ze, ze hebben zo'n, uh, ehm, Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Hebben. Als je dat goed kunt bespelen is dat heel mooi. Het kan ook ja. echt heel rap heel vals gaan als je dat niet goed kunt, oh, ja. maar hij, zij kunnen daar wel ja, van Ja, en hij doet met zijn gitaar volgens mij ook. Oh, ja. dus dat is wel leuk. Ze hebben drie albums. Uh, een eerste debuutalbum zelf uh, made, een uh, live album en dan een studioalbum. Uh, daar gaan we ook een uh, nummer van draaien, Awakening. Ik denk dat is wel een leuke om uh, onze show mee te openen. Dat wij kunnen ontwaken in uh, de psychedelische vibe van Downhill. Want het is daar wel echt. Juist. Wakker worden dus. Let's go. Apex 10 met Awakening. Ja, dit is, uh, daar hadden we het net over. Toch wel een, uh, ja, voor mijn gevoel ook. Niet per se een, uh, een openingsact, maar al wat uh, voor later op de dag. Maar Niet verkeerd ja. om mee te openen, dan sowieso. Sowieso fijn. Ja. dus dan moeten we op tijd zijn. Ja. ja, misschien is het daarom, hè? We op om ons te lokken. Ja, juist. Net zoals op Dynamo. We hadden ze een neelbom als eerste gezet. Oh. Toen kwam iedereen tegelijk. Toen hebben mensen in een uur in een rij staan, schijnbaar. Oh. Ja. Maar dat, uh, ja. dat kan je dus ook wel eens in de kont uh, bijten. Laten we het volkomen weekend niet open Dirk. Ik <laughs> kan me niet voorstellen. Nee. Dan, de volgende. Die staat daar. Ja, God Sleep. Die ja. Ja, heb ik ook meegebracht. Ik uh, mag wel uh, helemaal beginnen, wat fijn. Ik heb, zo, uh, ik heb gewoon lijstjes bij elkaar gegooid en ze uh, chronologisch gezet, dus dit per toeval. ja, ja. Maar uh, dit is een Griekse band, heavy psych band, en uh, ze komen uit Athene. En ja, het is een van de weinige vrouwen weer op het podium. Oh. En zij is wel echt, echt een stoerwijfer. Ik, ik, mag, ik, zie, ik mag, vrouw mag dat wel zeggen. Ik zie hier inderdaad een, uh, een juffrouw, een blonde juffrouw. Ja, hele mooie stem en een hele fijne stage performance. Ja, echt echt een heldere zang. Ja. Ja, ik heb hem gezien uh, in de sojo in uh, Leuven in 2019. Dan had uh, ook uh, Dries volgens mij vanuit Witch uh, Mountain daar uh, het Samhain Festival. En toen sliepen wij met z'n allen bij Dries, die bent ook. Hm. Toen mocht ik ze s'avonds naar het huis van Dries wijzen. Nou, dat was heel grappig. Mocht het. Dus ik heb samen met hen mijn slaapplek gedeeld. Het was erg gezellig. <totif> dus was een goede, goede vibe, sympathieke mensen. Dus uh, ik kijk er heel erg naar uit om ze weer te zien. Um, nummer uh, X Nowhere Man uh, staat in de openingstrek van hun tweede album, uh, Coming of Age. We'll be De Griekse Godsleep met ex-Nowhere Man. Ja, daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Moeten ja. we daar dan ook heel vroeg voor? Uh, ja, hè? Nou. Half zes, ja. aanstaande vrijdag. Ja. Oh, en dan zijn we er wel. Ja, toch? Nog uh, zonder Chimée blauw Ja, hoop ik. Dan, <laughs> Marielle, nummer drie. Ja, waar zal ik erover zeggen? Ja, je kunt gewoon zeggen wat je op had geschreven. En dan zeg je dat je je vergist hebt. Dat het niet klopt. Ja. Ja, ik haal uh, twee bands door elkaar. En dan misschien. Ik, ik ga het eigenlijk niet zeggen, want een, dat is dan heel erg. Uh, misschien heel erg onaardig voor de een of de ander. Dus uh, wat ik van deze band weet. is dat ik het veel geluisterd heb de afgelopen tijd. En dat het lekker uh, dramatisch is. Hm. Mooie stem. Ik hou eigenlijk helemaal niet van. Uh, ik hou eigenlijk meer van instrumentale bands. Maar dit is wel een hele fijne stem naar te luisteren. Geen idee, want volgens mij heb ik ze nog nooit live En de naam van de band? Asterdam. Asterdam, ja. Zal ja. luisteren? Ja, naar nummer Relocate. dan met Relocate. Ja, dit is, ik vind dit echt een hele toffe track. Die, uh, die gaat wel lekker, ja. Daar hebben we zin in. Ja, hè? Ja. Die staan op, uh, om 18.35 uur. Vrijdagavond. Dan. bent hij er vorig jaar ook stond? Nee. nee, nee. Niet? Nee, nee, nee. Vorig jaar hadden we Wyatt E. En uh, oh, die heeft wel samen ja, met uh, die was... gasten van 5 The Hero Fund, en nog iemand. Volgens mij iemand uit Spanje. Tomer Of Is dat, dat Spanje? Barcelona. Ja, ja, zie je. Die hebben dat estonia project ja. uh, gedaan. En dat zouden ze eigenlijk ook uh, komen spelen. Maar omdat er iemand uit dat collectief, uh, die heeft iets met zijn gezondheid. Dus hebben ze dat af moeten zeggen. Hmm. En nou is komt alleen, ja, alleen, maar, nou komt 5 the, the, the Hero Fund. Wat ja, ik vind het eigenlijk ook prima. Dat is ook gewoon vet te doen. Mm. Ja. Vet te doen. Ja. ja, absoluut. Ja, en dan uh, van die lekkere, vage albumhoesen. Ik heb er uh, twee meegenomen. Is allemaal van die uh, zwevende, demonische figuren. Ook uitgebracht op een of ander Poolse, uh, vaag label. Ik zei ze Pools. Ja, het label is Pools, maar het is een Engelse band. Ja, ik wil zeggen. Ja. En het, daardoor is het ook een beetje lastig om aan die platen te komen. Maar uiteindelijk uh, lukt dat dan wel, als je lang zoekt. En ze hebben, ik geloof, afgelopen jaar ook een nieuwe plaat uitgebracht. Uh, alleen uh, weet ik zo even de titel niet van. Dat is jammer, hè? Dat is jammer. Wat ik wel nog heel goed weet, toen ik ze voor het allereerst zag, dat de zaal was helemaal donker en rook en allemaal van die pijen en wie wierook... Dat was een broodburk ja. ja dat heb ik ook was ik ook oh, dat was man. wel vet ja, ja. Dat klopt ja. en toen dacht ik ik wist ik ken heel die band toen nog niet en iemand had tegen mij gezegd je moet mee dit is tof en toen dacht ik ja dat zal wel ga wel mee maar het was echt gewoon die hele alsof je helemaal meegenomen wordt in in die trance hè ja. ja, dat is tof. Maar ja. is de vraag of dat om half acht op uh, Down the Hill ook Dat zou wat gebeuren. minder zijn, <laughs> ligt eraan in welke staat we even keren. Ja, dat is waar. Als er al... Uh, nou, we zouden geen shimmy blauw kunnen drinken, zei jij net. oh ja. Ja, dus dat... Komt die dat was na deze band. Oké. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, ik wil alvast een stripje paracetamol meenemen uh, mee <laughs> in de... paar koekjes toch? Ah, met spek, jongen. Zochtes, ah, er met spek? dat uh, ja. oh, Dood ik echt niet te hebben als ik zocht, dus niet lekker ben, hoor. Oh, was we gaan, we, we gaan nog niet over de ochtend daarna hebben, we gaan over de, ja. de vooravond, zo we het zo noemen, half acht. Dus toch nog de vooravond. Ja. Hè? Ja. We lekker naar uh, Five the Half aan luisteren. En uh, wel het nummer uh, Fire from the Frozen Cloud van hun album True Ararat. Oh God, nou, tongbreker. True Ararat Void. Uit om dit door me heen te laten blazen. Five the Hero met Fire from Frozen Cloud. Zo, so, wat een trek zeg. Ja, van welke plaat was het nou? Uh, true Orient Void. Oh, jij zegt het wel in één keer goed, hè? Ik wist dat je dit ging doen. Ja. <laughs> ja. Oh ja. Ik ja. wist dat gewoon. Ja. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hè. Ik probeer ook wel. Nee, je beter dan ik net. Ja. Uh... Ja, echt een gekke trek, zeg. En die alt zaxe bij, wat verdorie. Ja, saxofoon kan echt irritant zijn, maar. Deze niet. Deze, Deze is niet. Echt, uh, nee. Ja. nee. Daar gaan we naar. Ik was er echt verbaasd over. Een Nederlandse band, Dirk. Ja, Pendleggel. Heet... Ja. Ik wist niet dat het in Nederland kwam. Ik heb ze eerder gezien. De eerste Sonic Wip, zei jij. Ja, dat was ja. de eerste editie in 2018, Zonder zij er ook. Ja. ja. Hebben ze dit uh, nummer ook, denk ik, gespeeld, kan ik me herinneren? Uh, uh... Nee, ik had dat niet zo Nee, kan op. jij dat? Dat zou kunnen, ja. ja. Het, wat mijn vriendin wel vertelde, die kan Spaans, en ook de straattaal. Pe pendejo bestekent dus Aha. Ah, ja. Dus Dat je het maar even weet, hè. Juist. Pendejo. Dat <laughs> was makkelijk, hè. <laughs> Te makkelijk. Heb je nou tegen die ene luisteraar nou eens je weg? Maar, ja. Wat moeten we daar nou over vertellen? Ja, er uh, zit een, uh, een La La La Latijns-Amerikaanse zanger in, die, die al teksten dus in het uh, Spaans... En dan voornamelijk uh, straattaal. Dus dat is weer heel anders dan gewoon schoon Spaans, zou ik maar zeggen. Mm. En uh, uh, ja, die, die, die speelt ook af en toe nog op, uh, op zijn blaasinstrument, een, een trompet. Dus we zitten wel in de blaasinstrumenten vandaag. Ja, dat uh, ja. wordt nog vervolgd hierna ja. ook. Ja. En uh, we, we, we gaan luisteren naar een uh, Spaanse versie van... De Wizard van Black Sabbath. Want dan moeten we natuurlijk wel even een klein beetje... Hè, doen we... Ja, hadden wij niet alle drie van deze hem uit? Nee, jij niet, Mariel. W wij allebei wel. En toen zei hij, ja, dit is de koffer van de Wizard. Toen zei hij, ja, dan moeten, we, dan moeten we die doen. Ja. ja, want het is toch wel jammer dat hij er niet meer is, hè? Ja. Dus een uh, klein kleine, kleine eerbetoontje. Ik las ergens dat hij een uh, echte medisch wonder was. Omdat hij het zo lang volgehouden heeft, ja. zou je dat zeggen? Ja. Oké. Okay. Ja, uit uh, onderzoek is gebleken dat hij ook echt uh, een aantal verslavingselementen in zijn lijf heeft. Uh, waardoor die, uh, die, die deels ook hielpen bij het uh, overeind blijven. En uh, dat uh, cafeïne uh, langer actief bleef in zijn lijf. Dat heeft hem ook wel geholpen maar Dus uh, het was echt een soort van... Uh, Oké. Okay. Ja. Hij was goede, een goede ontvanger was hij. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Nou, ja Vasthouder. Ja. ja. Dus... Um... Voor de ontvanger dan, hè? Voor, uh, voor hem. El Mago, de wizard van Pendejo. Na Pentecost met El Mago was dit uh, die Atomic Bitchwax. Met zo, come on. Jij ja, wou al gaan praten, hè? Ik zag het. Ja. En toen kwam er nog een uh, reprise. Ja, <laughs> toen heb ik nog een keer extra adem gehaald. Ja, ook. Dat ging gewoon. Zo, ja. dat kan jij snel. Ja. Maar uh, dat is uh, toch gewoon uh, Monster Magnet. Monster Magnet Light, wou jij zeggen. Ja, ja en er is een aantal van die leden die zitten in Monster Magnet. Dat klopt. Ja. Die zullen wel kunnen spelen. Althans, ja, dat ze mag je niet eerder, bij Monster Magic. Eerder tevoren. kunnen bevestigen. Ja. Ja, ja. Wat ik wel interessant vind. Um, had ik nog ergens aangestreept. Uh, zij hebben een keer een plaat gemaakt. In 2011. En daar staat maar één liedje op. Van 42 minuten. Met meer dan 50 riffs achter elkaar. En ze hebben pas dat album opnieuw uitgebracht. Op rood vinyl met een andere cover, met een andere artwork. Oké. Okay. En eh, Ik ben heel benieuwd. Misschien gaan ze wel gewoon dat ene nummer spelen. Nou, dus maar, dat zou wel. Zou, vet, dat op, zou ik wel te gek vinden. Op vinyl wordt het een Velacuti-achtige constructie. Dan moet je de plaat omdraaien om het hele nummer te kunnen draaien. Ja, maar daar hoeven wij dus live geen last van te hebben. Nee, live. Ja. Nee, dat zou raar zijn als ja. we dat live doen. <laughs> dat ja. Nou, ik heb dat Chuck Herbst wel zien doen. Die draaide het een halve week in nummers Ik moest hij cassettebandje omdraaien. <laughs> ja, dat is wel een ander niveau, een ander hè? Niveau, ja. Ja, ander niveau, ja. Een ander niveau. Ja, ik het best. maar ja, misschien uh, hebben we mazzel. Ah, dat vind ik dan ook wel weer jammer. 42 minuten als laatste band, toch? Moeten we iets langer spelen. Oh, ze uh, sluiten af. Ja, de veilig. Ja. Ja. Oh, ja. Oké, okay, dan spelen ze misschien wel anderhalf uur. Kunnen ja. ze dan nummer twee keer doen? <laughs> <laughs> Heeft niemand in de gaten, denk ik. Dus, dat zeg je echt niet. De, dan hebben we die eerste Chimee Blauw in ieder geval zitten. Dan, zitten ze gewoon als, dan kunnen ze gewoon honderd riffs spelen achter elkaar. Ja. ja. ja als okay. ja. als ja. jij het voorstelt, doen ze vast. Ze <laughs> <Je laughs> zien hem <al> aankomen. Dit is het laatste concert van een tour. Uh, misschien oh. zijn ze er wel voor in. Dus uh, je weet het niet. Huh? Juist, we gaan een feestje bouwen. Dan zien we daarna bij het kampvuur. Denk ik. Want dat, is wel, dat hoort er wel bij. Ik wil zeggen, dit is niet echt de afsluiten van de avond. He. Daarna begint het. Daarna begint het bij het kamp, ja. ja. ja. Het kampvuur begint Ik Weet je niet dan. wie er allemaal gaan draaien op uh, vrijdagavond. Tom, Moos? ik Bokenout. dacht dat, dat kan ook, dat weet ik niet. Ik weet uh, ze ze niet. staan wie, wie, alle drie wie... aangekondigd. Ja. En volgens mij is het, uh, uh, gaan ze ook elke avond met z'n drieën... gewoon een beetje freestylen, denk ik. Als dat ze gewoon uh, nou, elkaar aan gaan kijken, ja, wie legt de volgende op de spelen? Ja. Als ze ons daar nou ooit voor vragen, Dirk. Wat? Om daar een plaatje op te leggen. zouden we ja. dat doen? Of ik daar zou willen draaien. Hmm. Dat vind ik wel spannend. Ik ja, denk ja, niet ja, dat ik uh, dat, dat, dat ik me daar ook klaar voor voel. <laughs> nee. <laughs> dat is wel heel eerlijk. <laughs> ik vind het hartstikke leuk om muziek te draaien. Zo, zo af en toe eens. Ja. Maar dat is wel... Uh, voor 850 mannen, hè? Of voor duizend, bijna 1000 man. 900 was ja, het. Nee. Ja. Die staan allemaal aan het kampvuur, een beetje bier te drinken. En dan zet ik dadelijk een plaatje op en dan uh, kom ik aan. En een beetje Met dansen mijn, ook nog, hè? Die, ja. Heeft de sleutel van de jukebox gezien? Nee. <lacht> nee. Dan hoef ik nooit meer terug te komen. Denk ik. <lacht> ja, of iedereen gaat lossen. Dat weet je niet. Maar, hmm. okay. Nee, maar... Uh, ja, nu nee, nog, ik, nog, het is, nog is niet. ook nog gewoon niet. leuk om een keer niet te draaien. Gewoon lekker een festival ja. te bezoeken. Ja. Dat. Er hey, dus zijn eigenlijk helemaal geen tickets meer. Hè? Voor, uh, is het uitverkocht? Nou ja, voor de, de combi-ticket wel. En de zaterdag he? ook uitverkocht. Oh, ja. Dus ja. Alleen is... op vrijdag nog. Oké. Okay. Of je moet nog een gaatje voor de vrijwilligerswerk willen ja, Een vriend van mij heeft nog een ticket uh, over. Dus het is al gevaarlijk dat ik er nu op de lijf raam. Ja, en onze zon ook. Die gaat niet. Hoezo niet? Ja. We weet niet. Welke John? John van... Uh, jawel. Uh, pop, pop. Ja. Ja, ik denk wel dat ik weet welke John jij bedoelt. Ja. Oh, die is die? Nee. Hé. Hey. Wat is dat nou? Goed, dus als de mensen luisteren... Hebben. Nee. Bel, ons. Ja, bel ons. We geven ja, we niet weet, ons nummer. We weten, we, <laughs> al, we weten alleen niet hoe we de telefoon op moeten nemen in de studio. Nee, da, da, daarom. <laughs> <laughs> hebben ze ons nooit geleerd. Hey, komt er iets binnen op de WhatsApp, jongens? Oh nee, hapje. Uh, ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, kampvuur. Ergens een keer naar bed. En dan de ochtend. Een steekrillen, grillen gaan wij doen. En dan uh, een met spek <laughs> Als jij je lekker voelt. <laughs> Zijn jullie op de camping eigenlijk? Ja. ja. ja. ja. En, uh, ja jij ook? Of, of, ja, natuurlijk. Okay. Op donderdag al, hè? Mogen jullie ja, nog niet, hè? Nee, ja, wij we mogen wij nog niet, nee, ja. sorry. Ja. Van de vijand zeggen we dan, maar die heb ja. ik niet. Van de commissie. <laughs> van de commissie? <laughs> ja. Oké. Okay. Nee, dus. Uh, <laughs> we zien jou bij het ontbijt. Ja. En dan uh, um, uh, één uur start het weer volgens mij met. Ja? ja Tangled dus, uh, Horns. Ja. Ja, volgens mij is dat de eerste band die dag. Ja. ja we, we, kunnen, we kunnen ze helaas niet allemaal draaien. Maar... Om één uur? Ja. Echt heel vroeg ook wel. Nee joh, dat de maakt er wel. niet uit. We, we rollen gewoon die berg We gaan af. er wel voor. Het ja. is wel een leuke band. Oh ja. Ik was zo uh, uh, uh, verbaasd dat hij uh, uh, al op zoveel festivals gestaan heeft. En allemaal getourt heeft met grote namen. En dat ik daar dan niks van ken. Dat hebben we toen met die Nederlandse editie ook gehad. Het is dan een Vlaamse band. Uit Antwerpen dan? Althans. Antwerpse rockband met Roots in de Belgische Noorderkempen. Zou het allemaal bokkenrijders zijn? <lacht> ja. <lacht> ja, dat is allemaal zo'n. Uh... Was jij nou. op het feestje toen Brigitte 40 werd in de, in de Little Devil? Uh, nee, volgens nee. mij. Nee, oh ja, toen speelden ze er ook. Maar toen was zijn hond net dood. Die oh. zanger is echt. Uh... Ja, alleen daarvoor moet je al gaan. Het is gewoon een. een fantastische man om naar te kijken. Hm. Maar niet als hij zijn hond dood is. is ook als je man oh. bent? Ja, ook als je man bent. Okay, Zeker. Okay, okay, nee, dat, dat doet niet. Nee, nee, misschien nee, zeg niet je dat op die uit, uh, Nee, zo nee, nee, nee. doe ik het helemaal niet. Nee, gewoon Daarom omdat hij... Ook, hij he? heeft een beetje chaos. Hij heeft een chaos in zijn hoofd. Uh, alles oh. is chaos aan hem. Hij is dus, oh, uh, in de war. Ja, ik weet niet. Een podiumbeest. ja. Nee, nou, ja. we moeten gewoon kijken. Ja dat. Ik. ja, dat. Ik heb de rest ja. van de band nog nooit gezien. En als ik die band zie, kijk ik naar hem, omdat hij gewoon... Ik weet niet, in zijn, is. In zichzelf gekeerd... Uh... Nee, ook niet per se. Ook niet? Nou. <laughs> ja, ik ben nou wel benieuwd. Ja, ja. We komen elkaar dan bij het kampvuur ergens <laughs> tegen. En dan gaan we zeggen, nee, ja, dit... Oh, oké, okay, ja, nou snappen we het. Ja, okay. ja, juist. Okay. Goed, laten we gaan luisteren. Naar? Ja, naar Tangled Horns met nummer... Come On in my kitchen van hun album Delta. Naar Tangled Horns hadden we motoriek met headlights, maar daar moeten wij helaas bij vermelden dat die niet naar het festival komen. Want een van de bandleden is uh, heel hard, hard tegen de vlakte gesmakt. Althans, als je niet meer kunt spelen, dan ben je niet zachtgevallen. In, in de plek van motoriek mogen wij Kameel uh, op het podium gaan zien. Uh, jij zegt dat we die gezien hebben op de laatste Yellowstock. Ja. Ik geloof je meteen? Ik heb er even geen geluid bij. Ik heb de naam vaker gezien wel. Ja. Ja, mannen op leeftijd, maar het was wel indrukwekkend. Maar ik kan er ook geen woorden meer bij uh, bedenken. geen ja. geluid. We gaan het ervaren. Ja, Dat wel is de moeite het waard. Ja. Zij hebben ook op uh, hill eerder gestaan. Hm. Oké. Okay. Passen goed. Ja, ik kijk heel erg uit naar motoriek. Die hebben mij een keer op Roadburn in de kleine zaal... Uh, ja, dan van de planeet afgesleurd, ja. gesleurd, zeg maar. Ja. Dan missen we eigenlijk wel in het programma een beetje kruiteren. Dus, uh, ja. Het is gewoon de enige krautrockband die er nou uitvalt. Nou, volgend jaar krauteditie. Nou. Doen we het voor. Tries? Tries, ja. <laughs> Let's go. <laughs> Allemaal Duitse bands. Ja. Oh, oh, oh, ja. Dan gaan we naar. Uh, uh, onze vrienden uit Finland. Die wij op Sonic Wip ook gezien hebben, Dirk. Ja, die danste op de ABBA oh. tijdens de afterparty. Ja. Ja. Joggers. Hoe heette dat nummer ook alweer? Uh, -ze, uh, yo -yo ja, ik ben niet zo goed in ABBA-titels. Ja, ik ook niet. Nee. Maar ze gingen wel dansen. Ja. ja. Was ja al, uh, iedereen ging dansen ja, op Ja, ik was helemaal verbaasd, man. Ja, dat was mooi, ja. ge, ge, Wie gaat er nou ABBA draaien op een afterparty van een psychedelisch dat feest? kan dus gewoon. Maar het ging gewoon, ja. Dat is Kees die dat doet. Ja. ja zegt Jij ik zegt weet, het. Ik weet het ja, niet. Ja, die doet het altijd. Okay. Het is vreselijk waar draait. Maar ja... <laughs> Het werkt. Als het werkt? Ja, het werkt. <laughs> ja. Volgens mij zat je ook op de dansvloer. Ja, ik weet het. <laughs> oh. Met die gast van Oslo-Ossar. oslo Osak-Oslo. Oh, oh, Osak, uh, oslo. Oslo, ja. Oh, dat was ook goed. Maar, um, nee, Skyjoggers, we mogen ze nog een keer zien. Maar nu met Sula Bassana erbij. Ja, er was nog even de vraag of dat die wel zou komen. Want die was ziek. Oh. En, maar die komt. Dus dat heeft hij uh, okay. dus, uh, bevestigd. Ja, en we hadden allebei al wel een beetje ons best gedaan... om een track uit te zoeken van deze band Dirk... Uh, maar deze vond ik nog iets meer spacey. En ik denk dat dat meer in lijn is met wat ze samen met Sula Bassana zullen gaan doen. Ja. Uh, dus iets minder gas erop. Uh, want op SonicWip hebben ze gewoon echt een dansfeestje gegeven. Hè? Die ja, dat, ging helemaal los. Het ging hard, ja. Ja, Pit dat was, was, uh, was uh, na van hand, ja. Maar uh, nee, nu met Sula uh, Ze hebben een split album uitgebracht met hem, uh, live in Hamburg. En uh, van dat album. En, uh, de de langste track, je kent me, uh, for outer space van Skyjokers. <coughs> En ik hoop dat ze deze track spelen. Poh. Ja? Dan kun je mij, ja, kun je mij uh, uit het universum plukken, zeg maar. Uh, ja. ja. Uh, Skyjoggers en uh, Sula Basana. Die dus beter is en dus gewoon van de partij is. Dat is mooi. Dan, wat jij zei, Marielle, de huisband. Ja, ik wou zeggen, uit de Sky pluk ik en daar beter blijven, want eigenlijk de volgende drie bands die. Wij zijn ook ongeveer daar, die brengen je daar. Dus, maar wiel of Smoke, dat is wel de huisband, die heeft al een aantal keren Dus denk ik, ik durf hem wel zo te noemen op Down the Hill. En ook die jongens zelf van die band, die helpen ook mee als vrijwilliger. Die zijn wel echt verbonden aan het festival. Ik zie hier staan dat ze in 2018 bij de eerste editie gespeeld hebben. En in 2022, en dan wordt het dit keer, deze keer, wordt het dan de derde keer. Ja. Maar mag jij inderdaad wel huisband noemen? Ja. En uh, ja, die Erik, uh, gitarist, daar ben ik wel fan van. Die speelde vorig jaar uh, ook met... Kan ik even niet meedenken, met een andere band. Maar de, ja, die speelt uh, prachtig gitaar. Is het dan om en om uh, Cosmotron en Wheel of Smoke? Schiet? Nou, zou we eigenlijk best wel eens even kunnen uitchecken. Ja, hmm. okay, hoe komen we daarachter? Ja, ik, uh, ik kan daarachter komen, denk ik. Denk ik. Terwijl we aan het luisteren zijn naar... On a Wave van Wheel of Smoke. Dat was uh, na Wheel of Smoke. Was dat 7 at Spells? Let's go to San Francisco. En ik vind die break in dat nummer wel echt... Het uh... is echt raar, man. Het is raar, maar leuk. Raar. Ja. Ja, en die solo die dan volgt. Ja, <laughs> ja. Ik, uh, ja ik voorspel een mosh waar ik ingezogen word. En kunnen ze toch nooit... Zo, gaan ze daar zo live spelen dan? Zo'n Ik weet ik niet. Ja. We gaan het zien. klinkt mij als uh, iets van sound effect-achtig iets... Ja. Oh ja, misschien kunnen ze het wel. Uh... Ja, ik weet het niet. Uit Kroatië. Ja. Dat wist ik niet hoor. Dat ze daar vandaan kwamen. Ik dacht dat het de Amerikaanse band was, zo voelde ik het eigenlijk meer. Maar. Hmm. Uh, ze hebben ooit uh, uh, een uh, trilogie op Roadburn gespeeld. 2019, in de kleine zaal. Die heb ik alle drie, uh, drie sets bijgewoond. Nou, dat was echt briljant. Hmm. Dus ik, uh, Die veel heb ik helaas gemist, dus dat ga ik nou goed maken. Was het dan een artist in residence of zo? Ja, oké. Okay. Dat hebben ze ook opgenomen, trouwens. Laatst van de Maar ja, daar was de kleine zaal uh, 013. Binnen, s'avonds. Nu uh, staan ze buiten. Ja. We gaan het meemaken. Om kwart over vijf. Ja, kwart op de over zaterdag. Vijf, ja, dat is wel een beetje jammer ook. Het... <lacht> ja, je <lacht> kunt zo moeilijk buiten het licht eerder uitdoen. Hè? Ja, hè, ja, dat, dat is, is jammer. En ja. ja, Je zonnebril, uh, <lacht> extra sterk. Ja. ja. Extra sterke zonnebril. En een... Kamelenrace-pet. <laughs> die over mijn ogen heen trekken. Ja. Dan zie je ook niks meer. Nee. Um, jeetje. En dan, ik vond het toch wel een leuke verrassing. Uh, ik ben niet zo van de bands van vroeger gaan kijken. De grote namen van vroeger. Voor mij is dit er wel één. En die staan hier gewoon. Focus bestaan sinds 69. De band bestaat 56 jaar. <laughs> Ontstaan uit het trio Thijs van Leer. Uh, klassiek geschoolde organist. Fluitist. Thijs, uh, met een bassist en een drummer en begeleidingsband van Ramses Chaffee en Lisbeth List. Oh, echt? Uh, en ze hebben de musical Hair hier in Nederland uh, begeleid. Dus dat is wel een leuke feitje. En uiteindelijk uh, nemen ze een nummer op, zeven ballen en een piek. Uh, als begeleidingsband van Nederlands Hoop met Freek de Jonge en uh, Bram Vermeulen. Ja. Ja. <laughs> en daar komen ze Cas Lux tegen. Uh, sorry, ja... Nee, dat is eigenlijk helemaal verkeerd. Jan Akkerman komen ze uh, tegen. Uh, die uh, dan nog in Brainbox uh, speelt. Ook een uh, grote Nederlandse naam. Uh, en die sluit zich aan bij, uh, bij de band. En het wordt focus. Uh, Jan Akkerman verlaat de, 76 de band weer om solo verder te gaan. Volgens mij een heel wat ruzie en Dat komt ook nog meer goed geloven. Ik. ik weet niet precies hoe dat nou uh, gegaan is. Ik ken dat stukje van de bandgeschiedenis niet. Uh, maar op dit moment is het nog uh, Thijs van Leer. Die is 77 op dit moment. Uh, en drummer Pierre van der Linden. Die zich iets later bij de band aansloot. Vanaf het tweede album volgens mij. Die is 79. Die heeft ook nog in ZZ en een maskers uh, gespeeld. Oh, dat is gaaf. Dat ja. ken ik ook. Fijn bandje. En Don Mercedes. <laughs> heeft hij ook bij gezeten. Okay. Uh, die zitten nog in de band. Uh, en dan... Ja, dan uh, heb ik gekeken toen heb ik echt moeten puzzelen, want ik moest er dit langere nummer in uh, zitten fietsen, want ja Dirk uh, uh, jij bent nogal fa fanaat van de dwarsfluit en hier zit echt een heel mooi, uh, mooi stuk in uh, het is van uh, het uh, oorspronkelijk van het uh, al uh, Focus 3 het derde album ik zie nu dat het inderdaad een achterlijk lang nummer is ja <laughs> het is uh, live uitvoering is uh, opgenomen niet, in de Rainbow uh, in het uh, Rainbow Theater in, uh, in Londen uh, in 73. En het komt van het derde album. Uh, Dat heet Answers, Questions. Questions, Answers. Van uh, Focus. of ze dit live nog zo kunnen brengen. is the question. Ja, yeah, that's the question, ja. Yeah. <laughs> question, answers, questions. Questions, answers. Van Focus, ja. Yeah. Ik ben heel benieuwd. Ja, de, de, de, ik vond niet alle fluit mooi, jongen. Helaas. De klassieke stuk uh, vond ik minder. Ja. Maar uh, als hij dan daarna. lekker begint te schuren met zijn fluit... Baslijntje erbij. Uh, dat is een beetje een rare opmerking. Um. <laughs> <laughs> dat maak jij er nu van, ja. Maar goed. We gaan we gewoon ook, lekker door. Die kunnen we ook maar afvinken weer. Die <laughs> moeten wel. elke show er ook een hebben. Dirk die een rare opmerking maakt. Ja, raar. Ja, dat wordt er gewoon bij. Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ja, ik kijk, hier, ik kijk hier naar uit, maar ik ben ook wel zo, ja. Ik ben bang dat ze over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Dat kan er. Dat, ja, dat, dat is een aardig ja. op leeftijd, ja. Ik zie wat beelden van Guns N' Roses voorbij komen. Oeh ja, dat was, wel, dat dat is was wel, wel heel slecht de laatste tijd. Soms moet je stoppen met zingen. Ja. Ah, uh, we gaan ze wel een kans geven. Ja. Oh, dat zeker. Met een frietje erbij of zo. Ja, zoiets, ja. ja. Dan. Ja, jullie hadden hem allebei niet op de lijst. Ik ben echt door deze band van mijn sokken geblazen op Robeur in de Paradox. Als laatste act van een dag. Ik weet echt niet meer welk jaar en welke dag. Um, Het Vig Molster trio. Ja, ik, uh, ik kijk er wel naar uit. Ik, ik heb er geen platen van in mijn kast. Misschien wat te ingewikkeld, zo te veel berekenend. Ja, meer wiskunde, wiskunde rock. Ja, alleen live kunnen ze dat echt wel omzetten in een wonderschoon, een wonderschoon feestje. Ja, uh, we moeten nog wel een beetje helder zijn in het hoofd, anders dan uh, is het ingewikkeld. Dit is 20 over 8 als ze beginnen. Ja, moet kunnen. We hebben net uh, lekker gegeten bij Focus. Ja. <laughs> Met een beetje mazzel zijn we nog van de Chimay Blauw afgebleven. Ja. Ja, dat ja, wordt ja, al lastig. Nee, he, het al dat lastig. niet um, Nou goed, laten we gaan luisteren. Ze hebben net een nieuw album uit. Uh, Bees in the Bonnet. 9 mei dit jaar uitgebracht. Het eerste nummer van die plaat. CC Bob. Het Mostert trio met Cici Bob. Wie? Het Molstad-trio. Dat was toch Monkey Tree, dit? En ja, maar... daarna ja. kwam Monkey Tree. Oh. Met ja. uh, K.I. Ja, we hebben geen tijd meer. Jij nee, ja, lang dat klopt. Langte oude hoeren, ja. lange nummers uitkiezen. Onze, de Zwitserse... Dat was, uh, de, de Zwitsers, uh, dat was geen wiskunde-nummer trouwens. Wat nee, deze Molstad uh, viel mee, hè? Ja. ja. Ik weet niet of het hele album, nieuwe album uh, iets uh, meer recht toe, recht aan is. Maar goed, uh, snel door, want we zijn al... We zijn al twee minuten over tijd. Oh, nee. dus hey, we zijn over elf uur heen. Ja, maar ja. we hebben nog één nummer, dus ik denk dus we moeten gewoon afsluiten. Dan ja. draaien we gewoon iets langer door. En hebben we gewoon alles afgevinkt. Alles afgevinkt hè? Meestal lukt dat niet hè? Ja, nee. Uh, ik was verbaasd dat deze op het festival geboekt werden, want in, op Roadburn stonden ze te verkondigen dit uh, is onze laatste keer in Nederland ever. Stoppen ermee. We zijn in België. Ja. Oh, we zijn in België hè? Ja, dat klopt. ja dat klopt. we zijn niet in Nederland. Nee, maar goed, ze, ze kondigden aan. Dus Goodbye, we stoppen, we stoppen Belgium. Ja. <laughs> Na 40 jaar stoppen we met, uh, met de band. Oh. En uh, een dijk van de optreden. Ik liep er binnen van: oh, even een nummertje meepikken en dan ga ik weer naar de volgende band. Maar dat pakte anders uit. Ik stond uh, in no time vooraan en het hele concert te kijken. Ik vond het echt heel goed. Uh, op plaat wat kortere nummers, iets te veel echte liedjes neemt we iets minder mee op reis. Uh, live is dat echt anders. Dus als je denkt, op de plaat valt tegen. Ga het live kijken. Uh, Beers met uh, Focus on Nature. Maar dan moeten we eerst de luisteraar, die ene. Dank je wel voor het luisteren. <laughs> <Die> <laughs> en ene, open, ene luisteraar. dan zien we je op uh, Down the Hill Festival. Ja, zeker de moeite weekend. waard mensen. Ja. Op naar Down the Hill. Ja, echt een fantastisch mooi festival. Marielle, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Dat was leuk. Tweede keer dat je hier was. We uh, zien je graag nog een keer terug. Ja. Altijd bereid. Ja. Dirk, dankjewel. Ik vind het wel leuk om te zien hoe jullie elkaar afzeiken. Ja. <laughs> Wij zijn twee vrienden. Hoepa, ja. hoepa, hoepa, hoepa, Wacht maar, bij die grote Eiksebiet. <laughs> Echt wel leuk, ja, ja. een radio show maken. Ja, ja zeker wel. Um, ik zeg uh, wel trusten en tot uh, over twee weken. Kondig ja. je hem nog even af, dan uh, het laatste nummer? Ja, The Beaver's Front met uh, Focus on Nature.